Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De meeste Duitsers willen Joachim Gauk als opvolger... van de afgetreden president Wolf. In een enquête van Biltam Sonntag wijst 54 van de ondervraagden Gauck aan als favoriet. De 72-jarige Gauk was in 2010 ook al in de race voor de functie. Hij legde het als kandidaat van de SPD en de Groenen toen af tegen de christendemocraat Christian Wolf. Gauck is een voormalige mensenrechtenactivist uit de DDR... Christian Wolff stapte vrijdag op als gevolg van een corruptieschandaal. Het ambt van bondspresident blijft voor de Duitsers belangrijk. Van de ondervraagden zegt 69% dat Duitsland weer een president moet krijgen. In Algerije hebben veiligheidstroepen bij de grens met Libië een grote wapenopslag plaatsgevonden. Dat heeft een anonieme bron binnen de Algerijnse veiligheidsdienst tegen het Britse persbureau Reuters gezegd.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 De Algerijnse regering wil het bericht van Reuters niet bevestigen. In de Eredivisie heeft Feyenoord afgelopen avond thuis gelijk gespeeld tegen RKC. Het werd 1-1. Feyenoord spits Guidetti maakte de 1-0 uit een penalty... maar trok daarnaast een shirt uit en moest dat bekopen met een tweede gele kaart. Braber maakte later de 1-1 voor RKC. Andere uitslagen, Ado Den Haag Excelsior 1-1... de graafschap VVV Venlo 1-4... en herakles tegen Rodiezee werd 2-1. Het weer, opklaringen en de temperatuur daalt richting het vriespunt. Plaatselijk kan het glad worden. Overdag winterse buien bij temperaturen tussen de 0 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Lust, Simone Wijnands. Goedenacht tot vier uur hoor je hier nog lust. Het programma over liefde, seks en relaties. We hebben steeds meer mogelijkheden dankzij internet en datingbureaus om een partner te vinden, maar toch is dat geen garantie voor een geslaagde relatie. Steeds meer mensen zijn single en een groot deel daarvan zou best wel graag een leuke relatie willen hebben. Denk jij dat het een goede manier is om via internet, sociale media of datingsites een leuke vriend of vriendin te vinden? Zou jij je inschrijven op een datingsite? Nou, dit is wat de mensen op straat zeiden vanmiddag. Mm, nee, nou nog niet. <laughs> later Misschien uh, als ik uh, later vijftig uh, ben of zo en ik zoek nog iemand. <laughs> nee, nooit. Ja, dat vind ik een beetje wanhopig. <laughs> Uh, ja, misschien wel. Nu nog niet in ieder geval. Uh, nee, niet zo snel denk ik. Maar dat komt misschien omdat ik nog heel jong ben. Uh, nee. <laughs> ja, als het moet. <laughs> als het niet anders kan. <laughs> nee, waarom nou? Het <laughs> lijkt me op zich best leuk, hoe je weet. Nee, dat ik liever zelf uh, iemand ontmoet dan via internet. Uh, ja, als ik echt super desperate ben, dan... Uh, nee, nee. Ja, ik weet niet, ik weet niet. Ik, uh, nee, ik denk het niet. Nee, ik ben 22, dus daar heb uh, ik nu nog niet echt uh, hoeft aan. Uh, ik ben al bij Take Me Out geweest, dus, maar internetdating, nee. Als ik niet van uitgaan zou houden en het, uh, het moeilijkste vinden om mensen in contact te komen, wel, maar dat heb ik niet. Dus ik zou het dan wel doen. Maar ik vind het wel een goede oplossing voor mensen die het wel moeite mee hebben. Nou, interessant het lijkt mij om daar eens even over te praten. En ook een interessante vraag: waarom denk jij dat we steeds vaker single blijven? Waarom is dat eigenlijk zo? Praat mee op 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer, 0800-1121. En ik wil het nog eventjes wat breder trekken. Even een beetje afstappen van het hele single gebeuren. Maar laat het ook gewoon eventjes hebben over nou, wat er nu heel erg speelt. Hè. Het nieuws in de afgelopen dagen. Prins Friso, ernstig gewond in het ziekenhuis. Uh, je hebt allemaal de foto's gezien van... Uh, uh, uh, Mabel Wisse-Smit, die uh, nou, met een zonnebril op... en uh, gepeinigd gezicht naar het ziekenhuis ging. Ontzettend heftig natuurlijk. Als opeens je partner in een ziekenhuis komt te liggen... en je niet weet of hij of zij het gaat overleven. Wat doet dat met je uh, heftige verhalen? Maar ook dat kan hier in Lust. Daar wil ik het graag met je over hebben. 0800-1121 is ons telefoonnummer. 0800-1121. Black and white America. Nee, um, de nacht Hein. Ja, goede. Goedenacht. goedenacht. Ik uh, zei net al eventjes: ik uh, riep op om, uh, nah, best, best wel heftige verhalen eigenlijk. naar aanleiding van het nieuws rondom Prins Friso. Wat doet het met je wanneer je opeens te horen krijgt je, je man of je vrouw. Je vriend of vriendin ligt uh, in een ziekenhuis. Het leven aan een zijde draadje. En jij hebt zoiets meegemaakt. Ja, het is een acute alarmsymptomen. Mijn echtgenoot die had een aantal maanden geleden ging naar het ziekenhuis voor wat hartritmes Toen is... wat ze eigenlijk het hele leven al heeft gehad. En dan moest ze een kleine verrichting in dagbehandeling worden verricht. Dat ging helaas fout zodanig dat ze door die behandeling... haar hele uh, ja, spontane hartritme heeft verloren. Waardoor ze een aantal weken op de intensive care van een ziekenhuis heeft gelegen... en uiteindelijk een pacemaker kreeg. En ze tot op heden niet de, de vrouw is die ze was. En uh, ik kan me herinneren dat die eerste dagen dat je zoiets meemaakt... dat je denkt dat je gewoon je, je partner of je geliefde verliest... en dat je niet alleen jezelf uh, totaal afzondert eigenlijk voor je omgeving... en je totaal richt op degene die dat betreft... maar ook dat de mensen die dat, die dat aangaat... dat die eigenlijk alle krachten nodig hebben voor zichzelf... om überhaupt proberen te overleven. Ja. En als ze dat alweer doen en bij, bij kennis komen... Uh, alle energie en, en macht nodig hebben om, om zichzelf weer te hervinden... en proberen weer een normaal te leiden en in de maatschappij terecht te komen. Hoe, uh, hoe, hoe voelde jij je op dat moment? Of ging, ging alles als een roes langs je heen? Of uh, was je ja. juist heel helder? Ja, uh, extreem alert. En extreem alert uh, op alles wat er gebeurde. Uh, maar vooral ook totaal gericht op, op je partner. Niet slapen. En alleen maar denken in scenario's van wat gaat er gebeuren als dit gebeurt. Of als dat gebeurt. Of als dat je partner verliest. Hoe het met de kinderen gaat. Jee. En is er dan totale paniek op dat moment. Wanneer je zo'n scenario uh, voor, voor jezelf voorhoudt. Of, of steek je ook een beetje je kop in het zand. Van nou, nee, zo, nee, zover nee, kan nee, het nee, niet komen. Nee, nee, kop in het zand helemaal niet. Nee, nee. Extreem alert. En dan de denken van. ja uh, yeah, yeah dagenlang van wat, wat moet ik doen om, om, om dit te, te kunnen beheersen. Want het is natuurlijk een extreem angstige situatie waarin je eigenlijk een aantal dagen leeft in een roest dat het zo kan zijn dat je voor de rest van je leven alleen bent. En alleen voor je kinderen moet zorgen. Alleen voor de scholen. Alleen voor, voor dit en alle, alle, alle dingen die je eigenlijk normaal deelt. Al opeens alleen alleen voor jezelf komen. En die kinderen, dat is het ook gek, die hebben natuurlijk, zolang je Iemand ziek is en op de intensive care ligt, is er geen dood. en die mm -hmm. weten dat, Allereerst zeg je natuurlijk tegen je kinderen niet echt wat er aan de hand is en hoe bedreigend het is. Maar die ruiken natuurlijk na een aantal dagen toch dat het, dat het echt serieus niet goed is. En die gaan zich pas later realiseren wat het mogelijk gaat betekenen als of papa of mama er niet meer is. En ja. Dat is extreem bedreigend. En dan krijg je dat er nog bovenop. Ja. En wat zeg je dan als, als ouder? Ja, dat is extreem moeilijk te, ver, te verwoorden als je, je je kinderen moet gaan zeggen dat uh, mama daar straks misschien niet meer is. Nee. nee. En, en uh, het is, ze is er nog? Ja, ze is er nu. Ze is er nog. Ja, ja, het gaat gelukkig weer wat beter. Maar je merkt wel dat, ik denk toch dat als mensen extreme trauma's meemaken, dat ze een soort van uh, posttraumatisch stresssyndroom krijgen te verwerken. En dat um, als je... Een, ...mega-trauma... Uh, uh, ...verkrijgt... ...of ondergaat... ...dat je dan toch heel lang kan duren... ...voordat je weer jezelf bent. Kijk, ik kan me voorstellen dat er allereerst... ...extreme boosheid is... ...over een behandeling die niet goed gaat. Eh. Mm -hmm. uh, en als je dan bijvoorbeeld mijn vrouw met een pacemaker... weer zeg maar, het leven verkrijgt, weer in staat mag zijn om, om te leven... en weer gewoon je werk te doen. Op een gegeven moment gaat het leven gewoon weer verder. Hè? Ja, na twee ja. maanden denkt iedereen van zijn leven. Er is niks aan de hand, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar zit, zit jij nu wel weer, heb, heb je nu wel een soort van opluchting van... nou ja, de, de, het ergste gevaar is geweken? Of ja. ben je juist nu nog, nog banger dan eerst? Nee, dat heb ik wel. Maar je ziet wel dat... De, de, de, ...die is wel veranderd, een andere vrouw geworden. En ik denk ook, en dat is ook weer de reden waarom ik heb gebeld... ...ik denk dat als mensen extreme trauma's ondergaan... ...in de zin van complicaties of auto-ongelukken... ...en echt hele erge dingen ondergaan... ...dat het zo kan zijn dat het goed is dat ze gewoon... Uh, ...na verloop van tijd gewoon uh, bij een psycholoog gaan praten... ...om mm -hmm. ja, dat dan plaats te geven waarop je op een goed moment... ...met de handicaps die je overhoudt aan zo'n complicatie of ernstig iets weer, dat dan plaats kan geven, dat je toch uh, weer verder kan. Want jullie zijn nu ook al met, met, iemand, met een professioneel iemand in ja. gesprek ja. Uh, ja. Daar, daarover ja. om daar weer bovenop ja. uh, te en komen. In mijn, in mijn geval was het ook zo dat mijn, mijn vrouw, die, die heeft dus een behandeling ondergaan... die dus een fout is gelopen. Uh, dat was een extreem levenslustige vrouw, die een, een wetenschappelijk onderzoekster... die tot de top van de wereld behoort in haar vak... En uh, ja, zo diep is gezakt in ellende van, van, ja, van dreigende dood. En zich nu moet herpakken en haar vak meer moet oppakken. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk extreem boos is op, yeah. op de mensen die dit haar hebben aangedaan. En die boosheid... Die moet gewoon een plaats krijgen. Dat komt er allemaal nog eens bovenop. Maar ja. ik, denk, ik denk vooral dat het, het belangrijkste wel is dat ze er nu nog, nu nog is. Denk, ja. Dat je niet het, uh, ja. het, het allerergste hebt, uh, ho hebt hoeven doen. Nee, maar het, was, het heeft gedurende drie weken... is het wel een situatie geweest voor, voor mij dan in dit geval... dat je... Op ieder moment van de dag een telefoontje zou kunnen krijgen, van het is voorbij. Ja, ja, en dat is nu, nu natuurlijk precies wat er aan de hand is, uh, ja. denk ik, met uh, onze prins. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet te voorspellen. Maar ik, ik kijk, zelf... kijk je daar ook nou op een andere manier uh, naar als je dat op televisie allemaal volgt? In het nou, ja, ik, ik ben wel, ik ben zelf chirurg. Uh, en ik denk dat het trauma wat uh, onze prins heeft gekregen een extreem trauma is geweest. En uh, of ja, of iemand dat redt, hangt natuurlijk vanaf in hoeverre de orgaansystemen zijn aangetast. Hè. Ik wilde, de hersenen is natuurlijk één functie, een andere functie is natuurlijk het hart. Mm -hmm. Een tweede functie is uh, de longen. Je kan ook nog uh, ruptuur krijgen van, van je lever of van, van, van organen. Kijk, het lichaam is in feite voor 90% water. Hè. En als je zo'n zo lichaam in een terecht terechtkomt, dat wordt natuurlijk als een zak met water alle kanten opgeklopt. En alles kan verscheuren. Niet alleen de botten, maar ook de lever, je longen. Er zijn, er kan je wil je er, wil er eigenlijk niet aan denken. Nee. nee. nee. Maar dus de vraag is dan wat de slagste uitkomst. Dat hangt gewoon af van de zonder delen. Je? In hoeverre ja. is het, sta het lichaam in staat om te herstellen? Nou ja, we, we moeten het uh, allemaal afwachten. Maar ik, ik dank je in ieder geval heel erg uh, voor je verhaal. Heftig, uh, maar ik, ik ben blij dat, het, dat jouw vrouw er in ieder geval nog is. En ja. uh, heel veel sterkte. Uh, jullie ook met het programma. Dankjewel. Okay. Fijne Bye. nacht. Bye. Bye. Ik heb wel zin gekregen in een drankje eigenlijk. Dus het lijkt mij een goed idee om nog eens eventjes naar mijn BNN-collega's in Boyd's Bar te gaan. Frank, Fiep, Leslie en Linnemoor zitten in de BNN-bar vannacht. En die praten al de hele nacht over het onderwerp waar we het grotendeels deze uitzending over hebben. Namelijk single zijn. En eerder hadden we het over internetdaten. Nou, wat vinden zij er eigenlijk van? Boyd's Bar. Ja, zou jij internetdate hebben hondjes Nee. Nee? Nee, dat is ook echt niks. Nee, maar ja, nu denk. nog niet. Maar ik denk dat het heel handig is als je gewoon eind dertig bent of zo, begin veertig. Want dan kijk, nu gaan wij elk weekend de hortel, de kroeg in of, of dansen in de club. Maar dan niet meer. Dan doe je het één keer in de maand misschien. En dan misschien alle trieste figuren en zo. Ja. Heb ik het idee. Dus dan is het internet echt perfect. Ik weet wel, ik heb wel relaties die zijn ontstaan via internet. Serieus? ja Leuke mensen? Ja. En maar je, wat moet je nou? Stel dat je 50, 60 bent, je ben steeds ja. ouder. Dan... Nee, maar ook 30ers doen het veel. Ja. Ik heb denk ik, uh, mijn schoonzus is laatst getrouwd met haar uh, Lexa date. Echt? Ik ben oh. Ja, ja. ja. super veel. Nou, bijna iedereen die ik nu ken, die echt een super drukke baan heeft en geen vriend, die internet date. allemaal. Dat ik ken er ook drie, ja. Maar, ja. met de relatie door internet. Maar ik heb het idee dat al die mannen die erop zijn, dat het gewoon belachelijk is. Nee, het zijn ook allemaal... Ja, maar... Vroeger was het zo. Ja, nu vroeger weer... hing er zo'n taboe van ja. een beetje viezig en zo. Maar nu is het gewoon, nou, iedereen doet het. Maar ja. weet je wat ik dan heb? Zeg maar, ik heb gewoon, als ik een leuke, die ik een leuke jongen vind... Dat is dan gewoon, als je het, dan zie je dat. Weet je nou, dan heb je een klik, ja. Als ik dan op zo'n internetsite moet gaan invullen wat ik zoek... Dan zou ik echt niet weten... Ja, ik kan niet eigenschappen invullen waar ik dan... Want dat moet je, ja, maar je, hebt nu allemaal, je hebt nu ook uh, andere vrienden van mij, die wonen nu samen. Die zijn dus uh, gaan branddaten. Dus dat? Ja, dat heb je dus ook. Dan ga je met merken. Dus dan moet je gewoon je merken invullen. Weet ik veel, uh, HEMA, H&M, ja, ja, ja, ja. en zo op brands word je dan geselecteerd. Dus dan hoef je ah, ook dat niet ik te... slim. Ja, en zij ze hebben nu echt al twee jaar verkering of zo. Uh, drie jaar, weet ik veel. Want ze hadden bij van wonen? de HEMA, oh. Ja, ik denk dat. Ja, ja, ik vind, ja Goed, en daarna ga je natuurlijk afspreken en dan zie je of ja, echt. Ja, dus je ja. hebt al heel veel verschillende soorten van internet daten. Maar, maar ah, dat is dus eigenlijk ja. gewoon: je vindt ik leuks van Facebook. Ik vind het ja. thema leuk. Ja. En, uh, hey, en dan, dan wordt je daarop gematcht. En dan moet je misschien nog wat hobby's erbij zetten of zo. Maar of ik denk, denk dat wij nog niet nodig hebben: internet daten. Nee. Als je jong bent, heb je dan nog niet nodig. Nee, ik zou het zelf denk ik ook niet doen. Maar ja, ik weet niet. Ik klop af, zeg maar. Het is wel super makkelijk. Ja, nou, ik denk, als ik ja. 35 ben en ik heb nog steeds niemand, dat ik het dan wel zou overwegen. Nou, nou, nou, nou, nou jongens. Internetdaten is toch niet alleen voor oude mensen? Kom nou, zeg. Misschien uh, heb jij daar wel een hele andere mening uh, over 0800-1121. Je kunt uh, nog steeds inbellen om mee te praten in deze uitzending. Dit is uh, Lois Leen en Tuna. Mensen die gedumpt worden zitten daarna vooral behoorlijk in de put. Maar Raya Jansen die schreef gewoon een boek. Eerste hulp bij liefdesverdriet. En dat single leven dat leidde vervolgens tot nog meer inspiratie. En daar kwam het boek Vrouw schaakt man uit voort. Een soort datinggids voor vrouwen. Goeienacht Goede Goeienacht. Het boek is vooral geïnspireerd op jouw eigen ervaringen. Waar liep je tegenaan? Um, nou ja, wat je al zei, het eerste boek dat gaat over liefdesverdriet. En dat was op een moment uh, dat ik, uh, uh, ja, dat mijn relatie met mijn eerste grote liefde, dat uh, heeft vijf jaar geduurd, uh, ja, die ging uit. Ik werd zelf door hem gedumpt. En uh, nou ja, het, het maakt op zich niet uit. De dumper en gedumpte, die zijn allebei wel verdrietig. Maar ja, goed, goed als je het zelf helemaal niet ziet aankomen, dan, uh, dan is het toch wel heel erg heavy. Mm -hmm. En op dat moment kwam ik inderdaad uh, op een pad dat een uitgever wel ja, geïnteresseerd was in een boek daar. Over. Want het viel mij sowieso zelf al heel erg op dat als ik, uh, ja, je zoekt overal steun bij je ouders, bij je vrienden, maar ja, de boeken die erover op de markt waren, die vond ik niet zo uh, ja, gewoon niet zo handig. Het waren van die hele dikke pillen en uh, ik had amper de kracht om te lezen laat staan, dat ik uh, dat ik dat allemaal kon begrijpen. Dus toen dacht ik, nou ja, dan schrijf ik gewoon zelf zo'n boekje. En, en wat staat er dan in wat anders is dan in andere boeken? Nou ja, wat ik in die andere boeken altijd heel erg. dat, dat zijn van die hele zware uh, psychologische zelfhulpboeken. En ik ben zelf geen psycholoog of seksuoloog of zo. dus dat soort dingen kan ik sowieso niet schrijven. Maar um, ja, ik, ik had gewoon. er uh, uh, staan gewoon heel helder op een rijtje. staan dan. Um, ja, de fases die je doorloopt. Dus dat is gewoon een heel kort hoofdstukje van. Uh, ja, je, je, je doorstaat zeg maar gewoon de rouw eigenlijk. Wat, wat ook iemand. Um, doorstaat als iemand overlijdt uit zijn omgeving. Dat, dat loslaatproces, dat heb je ook als je je geliefde verliest. En, uh, en uh, er staan ook do's en don'ts. Staan altijd heel duidelijk aan het eind van elk hoofdstuk aangegeven. Wat moet je wel doen, wat moet je vooral niet doen. En daarnaast heb ik ook um, uh, BN'ers geïnterviewd over hun uh, over hoe zij het liefdesverdriet hebben ervaren. Oh, okay. Dus uh, op die manier uh, ja, gewoon een cadeauboekje gemaakt. En wat, wat vond je de meeste opvallende? Of wat, wat, wat sprong er echt uit? Wat vond je leuk van de BN'ers die je sprak? Oh, uh, nou dat is wel grappig. Want um, ik heb bijvoorbeeld ook Kelly geïnterviewd, die vooral bekend is van Big Brother. En die is natuurlijk uh, ja, toch wel de, de bekendste transseksueel van Nederland. En wat ik heel erg opvallend vond van haar is dat ze vertelde dat uh, uh, toen zij uh, nog man was... dat zij liefdesverdriet heel anders ervoer dan uh, uh, toen ze was uh, omgebouwd. Want daarvoor uh, deed het haar eigenlijk niet zo heel veel... waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat mannen minder uh, verdriet hebben of zo, uh, dan vrouwen bij liefdesverdriet. Maar ja, het raakte haar gewoon wat minder hard of diep of zo? En, en en toen ze eenmaal was omgebouwd, toen uh, ja toen gierden die hormonen door haar lichaam. En had ze, toen ze toen voor het eerst gedumpt werd, toen zei ze van ja, ik wilde echt als een soort Bridget Jones over de hei jankend uh, struinen. En uh, ja, dat vond ik toch wel heel heel frappant dat het zo uh, dat zo'n enorm verschil was. Ja, en hoe ben je er bovenop gekomen dan? Wat wat lezen we aan aan het slot van je boek? Wat mij heel erg heeft geholpen, is uh, om uh, ja om echt ja dat klinkt heel suf, maar gewoon heel veel te gaan sporten. En, uh, en ik ontmoet ook veel nieuwe mensen. En ik ging ook op, op reis. Ik, uh, ik of, nou ja, op reis, ik ben anderhalve maand uh, ben ik in Berlijn uh, een, heb ik een taalkursus gevolgd. En want dat is ook altijd zo. Dat, dat, dat vertelde een psycholoog mij ook, dat verandering van omgeving, dat geeft je uh, altijd een ander gevoel. En en dat is meestal toch wel een stukje beter dan dat je, je oorspronkelijk voelde. Dus uh, uh, niet dat je, je moet gaan vluchten voor je verdriet, maar het, het, het scheelt altijd wel heel erg. Je wordt niet meer zo geconfronteerd met, uh, met de, je omgeving, waarin je met je ex was, of uh, zou dat meespelen? Ja, misschien, maar ook gewoon omdat, ja, ik had toen dus ook heel erg het gevoel van, oké, okay, nou, ik, uh, het was mijn eerste echte vriend, mijn grote liefde, en uh, dus ik wist, ik had nog niet echt heel veel andere piemels leren kennen, en ik dacht van, nou, weet je, kom maar op, ik uh, ben wel benieuwd, nou, uh, ik, ik denk echt, nou, ik ben nu op de markt, en ik ben ook vrij voor een Roman, ik heb er wel zin in, en toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niet zoveel. <laughs> Want heel veel mannen die stapten helemaal niet op me af. Of de, de, ja, dan ging je uit en dacht je... Ja, nu ga ik echt... Uh, nu heb ik echt zin om op jacht te gaan of zo. Of maar er maar gebeurde, ja, dat, dat gebeurde gewoon niet zoveel. En dan kon ik me ook echt mijn hele avond laten verpesten. En dat maar je was but, wel echt op zoek naar een man. Dat was wel nou, meteen ja, op zoek uh, naar... Nou, je duidelijk. hebt gewoon wel zin in een nieuwe vibe of zo. Je, je staat gewoon weer open voor de liefde. En, uh, en uh, ja, je, je, voor avontuur ook wel of zo. Je hebt er gewoon wel uh, een, uh, en, en ja, ik denk dat iedereen wel verlangt naar uh, iemand... Uh, ...waar wie je gewoon uh, s'avonds kan vertellen of uh, even kan bellen van... ...hé, hey, schatje, hoe is het? En gewoon die genegenheid uh, waar je lepeltje lepeltje mee kan liggen op een zondagochtend... ...dat is gewoon fijn. Dus nee, daar had ik wel weer zin in. Hoe heb, maar je je jou, hoe, hoe heb jij jouw man dan uiteindelijk geschaakt? Want uh, zo heet jouw boek natuurlijk al. Ja, maar... ja, ik heb inderdaad toen... Uh, ...wat ik merkte is dat die mannen niet op mij afstapten En toen dacht ik, nou, weet je, dan doe ik het wel lekker zelf. Dus toen heb ik dus uh, inderdaad... Uh, ...ik ben wel op datingsites geweest en ik heb ook... Via Facebook, dat is eigenlijk ook best wel een goed medium om, uh, om mannen te vinden. Mm -hmm. En uh, ook in de, in de bus heb ik ook een keertje. <laughs> ik weet niet, ik denk dat mensen dat wel herkennen. Dat je dan op een gegeven moment tegenover iemand zit en denkt: denk je... god, wat is dat een leuker. Maar <laughs> ja, wat moet je dan in godsnaam doen? Dus dan had ik... Bijvoorbeeld op een briefje geschreven: uh, Wat heb jij een leuk hoofd? En dan mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn mailadres erbij. En toen hij uiteindelijk uitstapte, ja, het was allemaal wel heel krakkemikkig hoor, maar toen zei ik zei: Oh, je hebt wat laten vallen. En toen ging ik zo achteraan en toen hield hij zijn een hand op en toen liet ik dat morsige briefje erin vallen. En toen zei ik: Doei! Toen, maar toen heeft hij me dus uiteindelijk wel gemailed. Oh. Dus, ja, dus ik merkte: van, Nou, weet je, die mannen die zijn eigenlijk, die vinden het best wel moeilijk om op vrouwen af te stappen. En wij vrouwen zijn ook best wel vaak kieskeurig. En hard in onze afwijzingen. En die durven ook niet meer zo goed. En je natuurlijk ja je, je vergroot je kansen als je zelf ook het initiatief neemt. Dus toen heb ik inderdaad de, de datinggids Vrouw Schaaksman uh, geschreven. En wat is daar nou de ultieme tip uit? Wat uh, Waar kunnen we allemaal wat van leren? Want er luisteren nu natuurlijk ook heel veel mannen. En die willen daar ja. ook al wat van leren. Waar, waar hebben we allemaal wat aan? De drie seconden regel is misschien wel een hele goede. Dat als je, vooral die geldt dan in het echte leven, als je iemand ziet in de kroeg of op de dansvloer, dan moet je eigenlijk binnen drie seconden actie ondernemen. Omdat je anders dan durf je niet meer. Als iedereen zoveel lef heeft als Raya Jansen, dan hebben we straks bijna geen singles meer in Nederland, denk ik. Raya Jansen, schrijver van vrouw, schaakte man en eerste hulp bij liefdesverdriet. Dankjewel en nog een fijne nacht. Ja, dankjewel. to you van Waylon internet daten is hip en happening, maar het is lang niet altijd meteen raak... want in het echt kan iemand toch totaal anders zijn dan op het internet. Kost tijd en energie. En wat nou als je dat te veel gedoe vindt? Dan kun je bijvoorbeeld Ingrid Limburg inschakelen van Gelukkig Verliefd. Zij is een soort personal shopper eigenlijk op het gebied van de liefde. Goedenacht, Ingrid. Goedenacht. En jij runt jouw bureau samen met jouw vriendin Annemarie. Maar ja. hoe werkt het precies? Um, nou, wij zijn een bureau die zich bezighoudt met persoonlijke bemiddeling... en daarmee onderscheiden we ons duidelijk van um, uh, internetdating... omdat wij heel persoonlijk uh, contact hebben met de mensen... en dus op een hele persoonlijke wijze uh, met ze ontdekken wat, wat voor uh, relaties ze zoeken... Uh, wat ze belangrijk vinden in een relatie en wij op die manier uh, voor ze op zoek gaan. Maar ik stel, ik ben een single vrouw, ik, kom, ik klop bij jou aan... Ik zeg, ik wil een, uh, een, een lange man, slim, knap moet hij zijn en uh, een goed salaris. En dan kun jij wat voor mij vinden? Um, nou, dat hopen we, maar dat zijn niet de criteria waar wij naar op zoek gaan. Um, wij zijn meer bezig met hoe staan mensen in het leven? Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn uh, normen en waarden? Uh, we, zijn, we kijken naar in welke fase zit iemand in het leven? Wat streeft iemand na? Dat zijn hele belangrijke dingen en die ook vaak heel moeilijk te omschrijven zijn uh, op het internet. Dus als jij een vragenlijst moet invullen, goh, mijn hobby is koken, ik vind voetbal leuk, ik houd van uh, lekker, uh, lekker eten naar het theater. Dat zijn dingen die vaak op het internet aan bod komen, uh, maar die uiteindelijk natuurlijk niet heel erg belangrijk zijn. Het gaat natuurlijk om veel... Uh, ja, veel, veel belangrijke dingen over de leefwijze, over ideeën. En dat is veel makkelijker om dat in een persoonlijk gesprek aan de orde te komen. Dus natuurlijk uh, heeft iemand ideeën over, goh, mijn toekomstige partner moet lang zijn of blond. Of maar dat zijn ook vaak een beetje uh, uh, wensenlijsten die uiteindelijk helemaal niet belangrijk blijken te zijn. En dat je gedachtepatronen die proberen wij te, te doorbreken. Ja, precies. Dus het eigenlijk is een beetje het verschil dat. Uh, op, een, op een datingsite schrijf ik op wat al mijn eisen en criteria zijn. En bij jou ga ik gewoon naar jou toe. En dan, dan kan ik misschien wel dezelfde dingen zeggen. Maar dan filter jij er een beetje uit wat wel en niet haalbaar is. En uh, voel jij aan... Nou, die zou wel bij die passen, of die zou wel bij die passen. Moet ik met het zo Ja, nou, stijgen? het is niet zozeer dat wij daaruit uit filteren, maar meer. Wij proberen een, een dieper gesprek met mensen te krijgen. Van over de dingen waar, die echt belangrijk zijn in een relatie. En, um, kijk, dat, dat, dat gaat verder dan van iemand is blond of heeft blauwe ogen. Dat blijkt natuurlijk uiteindelijk. als jij gelukkig wilt worden met iemand, ook helemaal niet relevant te zijn. En, dat, en als je een gesprek met mensen hebt, dan zien uh, ja, zij dat zelf ook in. Wij proberen echt. Uh, Um, ja, een dieper gesprek met mensen gaan. En dat gaat vaak op een hele makkelijke manier. Omdat wij gesprekken bij mensen thuis doen. Een, een thuisomgeving voelt natuurlijk veilig voor mensen. Geeft ook vaak aanleiding tot allerlei persoonlijke vragen. Er hangt altijd aan een foto van een familie of, of van de hond. Of van nou, iemand houdt van kunst. Of iemand, je ziet gelijk, die die houdt van koken. En het geeft al heel erg aan hoe iemand uh, in elkaar zit. Dus zo'n gesprek loopt eigenlijk. Uh, ja, heel, heel soepel en makkelijk en, en, en, en heel persoonlijk. Maar geen garantie dat je dan vervolgens ook verliefd wordt op de, de persoon die jullie uitkiezen bij mij. Nee, nou, helaas kunnen wij garanties niet, niet geven. Er zijn natuurlijk legio bureaus die allerlei mooie slagingspercentages noemen en, en, en de mooiste uh, dingen beloven. En ja, helaas laten liefde. Laat zich natuurlijk niet, niet regelen. Dat kunnen wij ook niet garanderen. Maar wat wij wel kunnen garanderen is dat wij. Mensen in contact brengen met uh, gelijkgestemde uh, mensen waarvan wij denken: van nou, dat is echt een leuke man of vrouw uh, om te ontmoeten. Dus wij regelen uh, contacten en wij zijn daar heel selectief in. We doen dat alleen maar als wij echt denken dat het uh, kans van slagen heeft. En uh, wij krijgen ook, nou ja, ik wil bijna zeggen, in 99% van de gevallen ook die feedback uh, terug. Dat, dat mensen zeggen, ja, het was inderdaad een hele zinvolle date. We hebben een hele leuke avond gehad. Uh, we hadden heel veel uh, overeenkomsten. En of mensen dan uh, wel of niet zeg maar, elkaar nog weer vaker willen zien. Ja, dat is, dat is ook voor ons moeilijk in te schatten. Want dat is iets, ja, of er een klik is tussen twee mensen. Dat is vaak voor jezelf wel moeilijk te omschrijven. Laat mm -hmm. staan dat wij dat kunnen. Dat is toch de chemistry, hè? Die, die moet er zijn ja. of die moet er niet zijn. Ja, wat, is, uh, wat is nou echt jullie succesverhaal op uh, verjaardagen en uh, feesten en partijen? Ja, dat jullie praten met mensen en zeggen, nou, dit was echt een match made in heaven. Nou, dat zijn toch eigenlijk de voorbeelden waarvan je uh, mensen bij elkaar brengt die misschien... Die, ten eerste, elkaar zelf nooit hadden ontmoet, doordat ze te ver uit elkaar wonen. Of toch een beetje een. Ja, een, ze allebei een, een vast patroon in hun hoofd hadden: van nou, ah, dat type dat past niet bij jou. En die wij bij elkaar hebben gebracht. En waar het blijkt dat zij dus wel degelijk bij elkaar uh, passen. En, en, maar ook bijvoorbeeld uh, mensen op oudere leeftijd die weduw en weduwnaar zijn geworden. We hebben onlangs een, een stel van allebei in de zeventig. En dat zijn mensen die vaak 30, 40 jaar lang allebei heel gelukkig getrouwd zijn geweest. Helaas hun partner overleden. Die ook niet bekend zijn met van goh, of nooit bij stilgestaan. En van hoe ontmoet ik weer een nieuwe partner. En dat zijn vaak hele dankbare mensen om voor te werken. Om, om, om ja, die mensen weer bij elkaar te brengen. Yeah. En, uh, ja, dus dat, dat zien wij ook veel. Uh, dat we op die leeftijd dus nog heel actief zijn. Nog, die echt weer een nieuw maatje in hun leven zoeken. En, en niet per definitie altijd we weer opnieuw willen samenwonen of trouwen, maar ook gewoon een nieuwe, nieuw maatje in hun leven. Samen van de oude dag genieten. Ja. Nou, ja mooi, dat het toch? Dat kunnen noemen, ja. En zelf ook uh, gelukkig in de liefde? Ja, gelukkig zelf. Annemarie en ik hebben een stabiele relatie. En, en daardoor ervaar je ook hoe fijn dat is om, om met iemand je leven te kunnen delen. En we zien ook vaak dat uh, singles waar wij mee spreken... Die, die, ze ja, hebben een leuke baan, ze hebben een leuk huis, ze hebben een sociaal leven. Uh, aan de buitenkant klopt alles, maar je merkt toch vaak dat, dat, het, dat als je met die mensen praat, dat het lastig is. En je ziet van, uh, hoe, hoe fijn het is als jij je leven met iemand kan delen. En dat heel veel mensen daar uiteindelijk ook naar op zoek zijn. Zeker, zeker, absoluut. Dat beam ik ten volste. Ingrid Limburg, dank je wel. En heel veel succes nog. Fijne nacht. Hartelijk dank en succes met jullie programma. Cool. I just tripped Een facetown. Lust, lust, lust. Radio 1. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Komt zit ik nu in een slur? Wil weet het. Elke week beantwoordt onze seksuoloog Wil Berghuis een vraag van een luisteraar. En deze week kreeg ik een mailtje van Jorrit binnen, die een persoonlijke vraag heeft waar hij al een tijdje mee zit. Ik lees hem even voor, Wil. Je bent erbij. Goedennacht. Ja, goeiedag. Hallo. Beste wil, schrijft hij, ik ben 19 jaar en ik vraag me al een tijdje af of ik besneden moet worden. Als mijn penis in slappe toestand is, kan ik mijn voorhuid wel naar achteren trekken. Maar zodra ik een erectie heb, kan dat niet meer en wordt het ook een beetje pijnlijk. En mijn voorhuid heeft ook van die witte streepjes erop doordat het uitrekt. Ik weet niet precies wat het is, maar volgens mij is het niet goed om dat te hebben. Hopelijk kun je me helpen of advies geven. Wat is het en uh, hoe pak ik het aan als ik me moet laten besnijden? Alvast bedankt, Jorrit. Ja. Volgens mij komt het wel vaker voor, dit probleem. Ja, daarom. Dus uh, zijn vraag is uh, ook van... Uh, hè, ik weet niet precies wat het is, maar het is niet goed. Nou, dat valt best mee. Uh, het is een veel voorkomend probleem. Namelijk, het is een, um, ja, een wat, wat uh, uh, krappe voorhuid. Hè? Dus uh, mm. in een slappe toestand, dan merk je daar helemaal niks van. Dat klopt ook, dat zegt hij ook. Maar zodra je een erectie hebt, ja, dan, uh, dan loopt natuurlijk die zwellichamen vol met bloed. Dus dan zet die penis uit... Ja, dan komt er meer druk te staan uh, op die voorhuid. Dus dan, dan gaat dat uh, ja, of pijn doen of dan wordt het gevoelig. Dus heel veel mannen hebben een beetje een uh, ja, strakke voorhuid. En uh, dat zou je inderdaad uh, op kunnen lossen door te besnijden. Maar ja, ik denk wel voordat dat gebeurt, maar dat moet sowieso hoor... dan uh, moet hij daarnaar laten kijken door, uh, door de huisarts of, uh, of door een uroloog... Want uh, die doen vaak ook uh, de besnijdenis. Dus um, hier moet hij in ieder geval even... Ja, dat is heel vervelend om met je piemel naar de dokter te moeten. Mm -hmm. Maar dat moet hij wel doen. Hij, uh, hij heeft er last van. Uh, en uh, hij moet daar dan uh, mee naar de huisarts en uh, laten zien van nou, dit is het. En hier heb ik last van. En die witte streepjes, dat is ook logisch. Want ja, als het een beetje kracht komt te staan op die huid... Dan, uh, dan, dan heb je dat ook vaak, hè, als je je huid mm -hmm. strak trekt. Dus het is allemaal helemaal niet raar... Er komt veel voor en uh, er is inderdaad wat aan te doen. Maar hij moet samen even met de huisarts kijken... Van of dat inderdaad een besnijdenis moet worden. Of kan er ook iets uh, anders... Ja, uh, yeah, of kan er worden. misschien ook iets anders bedacht worden. Maar da daar moet hij echt even naar laten kijken. Dus uh, als hij vraagt, hoe pak ik dit dan aan... is uh, de eerste stap uh, naar de huisarts. Hoe komt het dat best wel veel mannen hier last van hebben dan? Waar waarom uh, werkt de die voorheid dan uh, niet zo als het zou moeten? Ja, daar, daar zitten gewoon anatomische verschillen in. Hè? Net, net als dat, uh, dat je soms ook wat uh, verschillen kunt hebben. Bijvoorbeeld uh, ja, de een kan zijn mond wat, wat wijder open doen dan de ander. En, uh, ja, de, dit is gewoon een verschil. En dat is ook helemaal niet erg en eigenlijk ook heel normaal. Dus um, en, ja, de huisarts die weet uh, precies van wat de mogelijkheden zijn om daar uh, wat aan te doen. En in het uiterste geval kan dat inderdaad besnijden zijn. Nou, dan is er helemaal niks meer aan de hand. Dus dan halen ze echt die voorhuid, halen ze weg... En dan uh, heb je helemaal geen last meer ervan. Dus hop hop naar de dokter. Ja. Dat is het advies. Ja. Oké, okay, Wil, ja. dankjewel. Volgende week dan uh, horen we jou weer. Helemaal goed. Tot volgende week. Fijne nacht. Joep. Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft.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 De zon staat hoog in de hemel, dus laten we die ruzie maar weer snel vergeten. Yeah. Door jou voel ik me nooit alleen. Je bent adembenemend van top tot teen, uh. en jij vult me aan. Mijn liefde is groter dan de oceaan. Ik mis het kloppen op mijn schouder. Je liet de storm verdwijnen. Meer af mis ik jou. Je liet de zon de schijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf Mis een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet, dat gaat fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. 3, 2, 1, jou. een rijmschema van festje kunnen noemen. En anderen vinden het leuk. Nergens zonder jou, Guus Mils en Gers Pardoel. Iedereen heeft wel een verhaal als het aankomt op liefde en relaties. En het is dan ook niet zo heel erg moeilijk... voor onze verslaggever Joris Kreugel... om elke week met een mooi persoonlijk verslag te komen. Luister maar naar wat hij vandaag te horen kreeg. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Uh, ja, aan mijn vriend, romantiek. En hoe ziet die romantiek met jouw vriend eruit? Gewoon romantisch, uh, met kaarslicht. That's it? Ja, yeah, eigenlijk wel. En hoe lang ga je nu met elkaar? Een jaar. hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, via het werk. We werken al bij, de, bij Defensie. Ja, daarom elkaar al elkaar ontmoet. We vonden elkaar al leuk. Maar ja, via het werk ga je niet echt ja, contact met elkaar zoeken. En toen zijn we elkaar hier in de kroeg uh, in een bos tegengekomen weer. Maar hoezo kan je elkaar niet via het werk uh, contacten? Ja, het kan wel, maar het is een beetje raar. Het is een mannenwereld en dan zijn er snel veel roddels ook. Ik weet niet, ik vind werk en uh, privé moet je een beetje gescheiden houden van elkaar. Maar jullie werken nog steeds samen? Ja, maar niet bij elkaar op de basis, zeg maar. Zagen ja. jullie elkaar wel al wel een loop ja, op de kazerne? Ja, wel, ja. En toen op een gegeven moment, toen heb je elkaar erover aangesproken, vond dat je elkaar leuk vond of zo? Ja, maar gewoon aan de blikken kon je het al merken, zeg maar. En... Ja, toen met de uitgaan en elkaar echt, uh, zijn we met elkaar in een gesprek gekomen. En uh, ja, toen was er echt een klik. Het bleef bij blikken op de ja, kazerne. Ja. En daarna kwam we elkaar toevallig tegen? Of heb je ja, hem een briefje nee, gegeven? Helemaal nee. niks gezegd? Nee, gewoon heel toevallig. Net als het zo moet zijn. Vrouwen vinden het wel mooi, een stoere man. Ja, in een... Het, ja, een uniform doet veel. Maar soms als je dan buiten het werk ziet of zonder uniform... dan valt het vaak tegen. Dus ja, het was toch zeg maar heel even te afwachten. Maar ja, toen ik hem hier op stap tegenkwam... toen ik hem nog steeds leuk. Dus. Ja, toen ja, zonder uniform. Is jouw vriend ook leuk? Ja, ook leuk. <laughs> ja. En nu wonen jullie al samen? Nee, nee ik woon niet samen. Ze vroeg met Valentijn: heeft hij wel een uh, kaart geschreven en daarop gezet van wil je met me samenwonen? Maar ik vind het nog net iets te snel. Dus ik kan nog heel even wachten, een half jaartje of zo. Een half jaartje, dat is zo voorbij. Waarom ja. doe je dan niet gelijk als hij dat aanbiedt? Nee, ja, ik wil gewoon. Hartstikke lief. Ja, kaartje. het is ook heel lief. Maar um, ja, ik wil gewoon nog een keer met elkaar op vakantie en gewoon langzamerhand. Uh, gewoon samenwonen. Ik gaat vanzelf wel een beetje. Heb je al een teleurstelling achter de rug dat je nog even twijfelt een nee, halfjaartje? Nee, ik heb nooit eerder uh, samen gewoond, maar wel ja, soms in liefdes. Ja, heb ik wel enige teleurstelling gehad. Dus ik denk nou gewoon een beetje rustig aan doen en. Wat waren dat voor teleurstellingen dan? Met mannen vreemd gaan en dat soort dingen. Dus. Maar je hebt een paar beetje. keer meegemaakt dat een man vreemd ging? Nou, met één vriend. En dan was het ook aan, uit, aan, uit. Heel onzekere relatie ook. En achteraf gezien ben ik er wel achter gekomen dat hij ook al vreemd is gegaan. Ja. ben je erachter gekomen? Ja, via, via. Via vrienden van hem. En ook ja, met de uitgaan kon je het ook al een beetje merken. Dan was hij in één keer weg. En ja, heel erg ontastelijk naar andere vrouwen en dat soort dingen. Dus. Daardoor ben je nog steeds wel een klein beetje onzeker wat in het verleden dus ja. gebeurd is. ja. Ja, speelt wel mee. En hoe ga je daar nu dan mee om? Ja, wel gewoon goed hoor. Want ja, dat is gewoon goed vertrouwen wederzijds. Dus wat dat betreft ja, gaat het gewoon heel goed. Maar ik wil het gewoon een beetje rustig aandoen om uh, teleurstellingen te voorkomen. Gewoon alles goed afspreken ook met elkaar. En dan trouwen? Dat komt wel. Ja, ja. En dan een militair bruiloft? Ja, dat lijkt me wel heel mooi. Ja, hoe ja. ziet dat eruit? Ja, dat is met zwaarden. Dan ga je door zo'n erehaag. Ja, dat is wel heel mooi. En natuurlijk een mooi pak heeft hij dan aan. En wat heb jij dan aan? Ik heb gewoon een uh, trouwjurk dan, als we ooit ik gaan trouwjurken. Jongen, militaire trouwjurken. Nee, ja, ik werk bij uh, Defensie, maar ik ben geen militair. En wat is nou heel speciaal aan hem? Wat vind je zo mooi aan hem? Uh, zijn ogen, denk ik. Zwijmel ja. dus je nog altijd in weg? Ja. De, de ideale man? Ja. Liefde is leuk, hè? Ja, heel leuk. Nog steeds verliefd? Ja, heel verliefd. En hoe lang denk je dat nog vol te houden, de verliefdheid? Op een gegeven moment verdwijnt het ja, en... ja, ik hoor het. Maar ik probeer dan toch wel een beetje de romantiek te behouden. Elkaar overrassen Of een briefje achterlaten. Of dat soort dingen. Gewoon een beetje de spanning in te houden, denk ik. Dat is wel, wel belangrijk is. Soms komt er een sleur hè een jaar. Ja, maak geen last van. Nee. Komt vanzelf. Ja. Oké. Okay, nou, Succes. Maar. Ja, bedankt. Verslag even Joris op het liefdespad. Dus. Een bemoedigende boodschap heeft nou, hij. Ja. Komt vanzelf, die sleur. Tuurlijk. Lekker gezellig. Ja, ja hij zit al jaren in een vaste huwelijk Ja, die krijg je uh, het. Ik bijna... nooit trouwen. <laughs> nee. Het is bijna vier uur en uh, lust zit er dus bijna op voor deze week. Maar we gaan gewoon nog lekker door met een programma dat uh, minstens net zo leuk is. 4-7 met Luc Ickink yes. zometeen. Yes. En we gaan het hebben over uh, vakantieongelukken. Ik bedoel, dat is natuurlijk hè, heel nagebeurd daar in, uh, mm -hmm. in Oostenrijk. En, maar er zijn natuurlijk meer mensen die wel eens een keer zoiets hebben meegemaakt. Gewoon echt een, een ongeluk op vakantie. Maar dat kan groot ja. en klein zijn. Hè. Dat kan een klapband zijn of, een, uh, of een, uh, een, uh, een flinke stormbui die je teentje wegblaast. Of misschien wel wat heftigers of misschien nog iets luchtigers. Dus uh, dat soort verhalen gaan we een beetje naar op zoek. Ja, nou we hebben het ook al eventjes even over gehad uh, in, in de uitzending. Maar dan uh, niet op vakantie in ieder geval, maar wel... Over hoe het is als je zoiets meemaakt. Ja. dat er iets zoiets ergs nou, gebeurt. Nou, als er misschien. zoiets erg gebeurt, dan uh, dat. Uh, kijk, een, een vakantieongelukje, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat is ook niet, uh, niet heel verschrikkelijk erg. Maar als er zoiets erg gebeurt, dat uh, denk moet je, je er aan denken. Denk jij er wel eens over na of uh, uh, durf je er echt niet aan te denken? Dat ik denk er niet echt over na. Nee, ook niet als ik op vakantie ga, denk ik niet echt over na dat het. Wel, of nou, nou ja, wel een beetje, dat er wel wat, wat kan gebeuren. Maar ik denk niet echt over na dat het ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik denk wel altijd van nou, als ik gewoon zo en zo doe, dan komt, zal het wel loslopen. Want dan heb ik me gewoon goed voorbereid. Nou, zometeen dus meer in 4-7. En uh, je kunt alvast bellen uh, als je een verhaal te vertellen hebt. 0800-1121 yes. is het telefoonnummer. Klinkt goed. Ik blijf in ieder geval nog eventjes uh, luisteren. Dat zometeen 4-7 na nieuws met Mark Visser. En... N.